Twee uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Gaat Marianne Vos dan misschien goud halen voor Nederlands bij de wegwedstrijd? We beginnen zometeen trouwens ook met het Formule 1 racen. Dat is iets heel anders, dat heeft niks met de Olympische Spelen te maken. Maar toch, de grote prijs van Hongarije staat op de kalender. We krijgen eerst het nieuws, hè, denk ik. Mediaforum nog? Ja, we krijgen een heleboel nog in de komende... Periode. Ja, hier is het nieuws nu. Hier is Lies Thomas. De brandweer in Sleenaken is bijna klaar met het wegpompen van het overtollige water van het riviertje de Gulp. Rond middernacht stroomde het riviertje in Zuid-Limburg over na een enorme regenbuis stroomopwaarts in België. De dorpstraat en de waterstraat in Sleenaken kwamen deels onder water te staan. Twee hotels liepen flinke schade op. De gedupeerde hoteleigenaren in Sleenaken kunnen een begin maken met het opruimen van de ravage. Ook de meeste auto's die door het water zijn meegesleept zijn opgeruimd. In een treintunnel in Rotterdam over Schie is voor de tweede keer in vier dagen tijd een Vira gestrand. Een trein die op weg was van, Amsterdam, van Rotterdam naar Amsterdam kwam in de tunnel door technische problemen tot stilstand. Volgens de NS was het automatisch besturingssysteem door onbekende oorzaak uitgevallen. De 53 passagiers konden na een uur in de tunnel overstappen op een andere Vira die in Allerijl daar naartoe was gestuurd. Woensdag zaten 300 reizigers anderhalf uur vast in dezelfde tunnel. Ze zaten toen ook in een Vira. Het is nog onduidelijk waardoor twee Vira-treinen in korte tijd op dezelfde plek technische problemen kregen. De vrouwen van de Holland 8 hebben zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de finale van het Olympische Roeitoernooi. De ploeg finishte in de serie op de derde en laatste plaats op ruime achterstand van Canada en Roemenië. Alleen de nummer 1 gaat door. De Nederlandse Roeisters krijgen dinsdag een herkansing. De Holland 8 moet dan bij de eerste vier eindigen om door te gaan naar de finale. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. België werd met 3-0 verslagen. Kim Lammers scoorde twee keer. Kaja van Maasakker scoorde uit een strafcorner. Dinsdag spelen de hockeyvrouwen tegen Japan. Het weer vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met redelijk wat zon. en Het wordt zo'n 20 graden. Aan het eind van de middag neemt vooral in het zuiden de kans op buien toe. Ook morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Er wordt uh, druk gesport op verschillende accommodaties hier in Londen. Maar niet alleen in Londen. En in Engeland en in Groot-Brittannië wordt er gesport daarover direct. Hier zijn live vanuit Londen, Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Wellicht vroegen ze zich af, wat dan en waar dan? Ja, wat, wat dan? Wat ja, dan? nou, ik vertel het je, ik vertel het je. Het is Formule 1 en het uh, is allemaal in Hongarije. Ronald van Dam meldt zich. Ja, daar hadden we eigenlijk uh, moeten gaan starten. Maar uh, Michael Schumacher staat met zijn uh, Mercedes stil op de startopstelling. En dus heeft Charlie Whiting, dat is de man die over de startprocedure gaat, uh, besloten de start af te blazen. En nu wordt de auto van Schumacher van de grid afgeduwd. Dan krijgen we een extra formatieronde. De grote prijs van Hongarije, de tiende van het seizoen, de koploper in het kampioenschap is Fernando Alonso. Hij heeft 154 punten, dat zijn er 34 meer dan de nummer 2. Mark Webber. Moeten we dus nog even wachten voordat we gaan starten hier in Budapest op de Hungaroring. Hier in Londen wordt al uh, lange tijd rondgereden, maar dat doen ze gewoon op een fiets. Wielrennen, de wegwedstrijd bij de vrouwen. Gio Lippens. We zagen ze juist een demarage van een Nederlandse, de Nederlandse kampioen tijdrijder Ellen van Dijk. En dan denk je, nou die kan wel een flink stukje alleen rijden, want uh, die heeft die kwaliteit om uh, met die behoorlijke sterke benen dan toch dat tempo te draaien... ...zodat ze weg kan blijven in de groep. Maar ze laten er niet rijden. Je zag het meteen, reactie vanuit het peloton. En uiteindelijk werd het gat met Ellen van Dijk weer dichtgereden... ...waardoor we nu weer een compleet peloton hebben. Zojuist wel een lekker band van een van de Italiaanse vrouwen. Belangrijke vrouw voor Giorgia Bronzini. De sprinster, de tweevoudig wereldkampioene Noeme Cantelli ...namelijk een van haar trouwe helpers. Die moest met die lekke band naar de kant. En je ziet het toch wel veel gebeuren hoor. Veel lekker banden in het peloton. Het zal alles te maken hebben met de weersomstandigheden. Het is een paar dagen droog geweest. En als het dan begint te regenen, dan merk je dat meteen. Dan blijft er troep op de weg liggen. Dat blijft plakken aan de bandjes. En dan is het van pats, de bandjes kapot. En uh, moeten ze naar de kant met een lekker achterband of voorband. We kijken nu naar Clara Hoeks, die daar op kop van het peloton draait. Schaatsster natuurlijk. Uh, we weten dat ze geweldig goed kan fietsen. Vorig jaar in Kopenhagen was zij een van de vrouwen die de finale kleur gaven. En zij rijdt nu op kop van het peloton en dat betekent dat het tempo hoog ligt daar aan de kop van dat uh, peloton. En dat tot nu toe nog de meeste vrouwen kunnen volgen. Hoewel, de meeste exoten zijn we inmiddels kwijt. Ja, ik uh, zit te kijken ook naar het beachvolleybal. Waar het in de derde set uh, spannend is. Maar waarin uh, Van Iersel en Keizer het heel erg moeilijk hebben. En uh, tegen een achterstand aankijken in die beslissende derde set. Het is uh, ook daar inmiddels uh, behoorlijk gaan regen... en uh, het publiek schuilt wat weg. Maar uh, bij een uh, stand van uh, 10-8 in het voordeel van de Spaanse... hangt het aan een zijdendraadje... of uh, het Nederlandse damesduo deze eerste partij gaat winnen. We gaan uh, eerst weer even naar badminton... en doen dat bij Theo Blachard. Met de eerste game voor jou Yi. Met enige moeite. Toch in 25 minuten heeft ze hem gewonnen. Ze stond op een gegeven moment met 19-10 voor. En liet toen de goed vechtende Stapoufstati te terugkomen tot 20-16. Maar toen was daar het beslissende 21ste punt. En de winst in de eerste game voor Yau Yi. Met een zwaar ingezwachtelde knie- en Achillespees. Gecoacht door Raman Erik Pang. Die zichzelf niet plaatste voor de speler. Dus alle tijd had om hier zijn vrouw te gaan coachen. En in de tweede game gaat het een stuk beter. En sneller ook voor jou. Yi. Die, ze leidt inmiddels met uh, 14-3-Yi, die, die uh, van alles en nog wat heeft meegenomen hier naar de Spelen. Maar geen kam, zo'n ding om je haar te kammen. En dan zul je afvragen, waarom is dat? Nou, kam in het Chinees betekent verliezen. En als je er een beetje bijgelovig bent, dan neem je zo'n ding dus niet mee. Voorlopig uh, brengt het dus uh, geluk. 14-4 inmiddels de voorsprong voor jou, Yi. Op weg naar de winst in deze eerste partij van het badmintontoernooi. toernooi. De jurgen zit me met een Nee, nee, ik zeg de, het ja, niet. Ik bij, zeg ja, het is niet. nog veel erger als je mij bij het woord kam... Gewoon gaat aankijken en niets zegt. Dat is nog erger. Ja, ik dacht, Jack heeft zijn kam ook niet meegenomen. Ja, ook lachen, Theo. Prima. Morgenochtend, 8 uur op de zaak, ja. ja. We gaan naar uh, iets anders. Het, het lagerhuis, het Britse parlement, kennen we vooral van de rumoerige en felle debatten. Maar in deze Olympische week is even de politieke vrede getekend. Vertelt Labour-leider Ed Miliband aan correspondent Arjen van der Horst. En Arjen vroeg Miliband allereerst om een reactie op de openingsceremonie. Ik dacht dat het helemaal brilliant. was. En voor mensen Britain, I ik hoop dat het een foto geeft van Intens genoten had hij van de openingsceremonie. En Ed Miliband hoopt dat het buitenland een goed beeld kreeg waar Groot-Brittannië voor staat. En een foto van wat we als een land zijn. Alles van de Nationale Health Service... Van de industriële revolutie tot James Bond en Mr. Bean. Alles kwam aan bod. De industriele revolutie tot James Bond en ook Mr. Bean. So, uh... Ik denk dat het fantastisch was. Fantastic. En open tot Brits. Ik denk dat het een truurlijk Brits openingsceremonie was. A truly opening Met humor. Het was bereid om van onszelf te grappen. Maar ook trots. Het was bereid om van onszelf te zijn trots. En het is fantastisch om de games in Londen te hebben. Er was de afgelopen weken wel een hoop gemopper in Londen. Gemopperig over de strenge veiligheidsmaatregelen en de drukte in het openbaar vervoer. Maar, zegt Milliband, het tijd voor mopperen is nu voorbij. Games, Je ziet altijd wel dat burgers een beetje klagen in de aanloop naar Spelen. And, uh, I think the of are this. Maar nu staan de Britten vierkant achter de Olympische Spelen. Nog half de population watched the opening ceremony laatste nacht op televisie en ik denk dat land Bijna de helft van de Britten keek naar de openingsceremonie... dus dat geeft wel aan hoe groot dat enthousiasme is. Milliband heeft zo zijn eigen favoriete sporters voor de Spelen. Een van mijn constituenten waar ik als a member van Parliament, is de favoriete voor de gold medal in de taekwondo. So... I'm she will do well. Een inwoner van zijn kiesdistrict is favoriet voor het goud bij taekwondo, dus die gaat hij toejuichen. En nog een aantal andere sporten hoopt hij te zien. een Een sombere noot. De spelen vinden plaats in een zware economische recessie. Vorige week nog kwamen dramatische cijfers naar buiten over de Britse economie. We have our views on the economic situation. Daar heeft Miliband zeker wel een mening over. Maar hij heeft geen zin om de komende weken over politiek te praten. Het is vooral tijd om te genieten van de spelen. Yeah. Het Miliband was dat de man van de Britse Voorman. Ja, inmiddels uh, is het beachvolleybal afgelopen... en hebben Keizer en Van Ierse verloren in een derde set van uh, de Spaanse... die daar buitengewoon uh, en terecht uh, tevreden over zijn. In een regenachtige ambiance uh, is er dus uh, geen Nederlands succes... in eerste instantie bij beachvolleybal. Uh, regen hier in Londen. Hoe is het weer in Hongarije? Ronald van Dam. Nou, daar is een uh, lekker zonnetje te zien boven de Hungaro-ring. Niks aan de hand dus. We zijn inderdaad begonnen. Dat was een beetje een rare situatie bij de start. Er werd uh, door Charlie Whiting op een knop gedrukt. En dan betekent dat de start wordt afgebroken. Dat kan te maken met het feit als de auto's bewegen. Dat dan problemen zijn met de sensoren die in het asfalt uh, zitten. Die alles registreren. En toen dacht Schumacher van nou, als er dan toch niet gestart wordt. Dan zet ik mijn, mijn auto uit. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, kwam hij helemaal niet meer weg uh, van zijn plek. En voor Schumacher was het toch al geen fijn weekend. Moest de race als 17e begin. En uh, rijdt nu helemaal achterna rond. En omdat hij zo pissig was. reed hij waarschijnlijk ook nog te hard door de pitlane heen. Dus uh, door zijn uh, race of in ieder geval een Hoge klassering kan sowieso een streep. Aan de leiding Lewis Hamilton op een circuit waar het lastig inhalen is. Het gaat met de McLaren's de laatste weken gelukkig weer wat beter. Hij leidt de race voor in dit geval Romain Grosjean met de Lotus. En Lotus wachten ze nog altijd op de eerste overwinning. Derde plaats Jensen Button met die andere McLaren. Om maar eens aan te geven dus dat het inderdaad goed gaat met McLaren. Vettel op de vierde plaats. De man die zijn tweede plaats een week geleden in Duitsland moest inleveren. Omdat hij Button ongeoorloofd had ingehaald. Hij was toen vijfde. Werd drie plaatsen teruggezet. Alonso de koploper in de kamp op de vijfde positie. een plaatsje verloren bij de start. Die ligt nu zesde. En Mark Webber die een slechte kwalificatie had. De nummer twee in het wereldkampioenschap. In ieder geval nu van de elfde naar de zevende positie. Het is de tiende van in totaal twintig races. We zijn dus op de helft zullen we maar zeggen. Na deze race krijgen we de zomerbreak. Maar eerst gaan we nog 66 rondjes rijden hier op de Hungaroring. Kijken of man voorbij Lewis Hamilton kan geraken. Ja, Jack heeft het net gemeld. Uh, de beachvolleybalvrouwen uh, hebben het niet goed gedaan, Keizer. Van zo verloren dus van de Spaanse. Maarten Tip, je hebt die wedstrijd bekeken. De wedstrijd is net afgelopen inderdaad. En uh, ja, Het is toch een dom voor de Nederlandse vrouwen die goed begonnen aan de wedstrijd. Ze wonnen de eerste set overtuigend met 21-14. Dat zijn toch wel hele ruime cijfers. Maar daarna uh, in de tweede set ging het uh, slecht met de Nederlandse vrouwen. Zakte ze in, kwamen de Spaanse vrouwen Bacorizo, Liliana steeds meer in hun eigen spel... En uh, ja, was, uh, leek het toen al de wedstrijd min, min of meer een beetje gespeeld. Vervolgens kwam er een derde set aan. En ja, een, tot ge, een gedeelte bleven de Nederlandse vrouwen gelijke tred houden. Maar op een gegeven moment was het ook aan Nederlandse kanten gebeurd. En uh, verloren ze die derde set. En ja, dat is toch een stevige domper aan het begin van dit Olympisch toernooi. Waar ze ook in een pool zitten met een Amerikaans duo, Cassie Ross. Die zijn de grote favorieten en daar moeten ze straks nog tegen. Dus ja, dat betekent dat je straks een mindere uitgangspositie voor de tweede ronde kunt hebben. Wat? Goed, uh, dat was uh, Maarten Tip over het beachvolleybal. We gaan naar Ed van de Band. Ed van de Band, ja. prima. Eventing? Eventing en het uh, eerste onderdeel dressuur worden over twee dagen verreden. En uh, we hebben drie individuele ruiten. Zou je kunnen zeggen, het heet in naam een team. Maar we zijn het enige team Nederland dat uh, met drie is. En ze hebben dus uh, geen enkel streepresultaat. Want de slechtste resultaten van de teams hier meestal met vijf zijn. Die uh, de beste drie tellen. Dus het moet gewoon uh, goed gaan in alle onderdelen. Dressuur dan morgen de cross country. En dan overmorgen het afsluitende springen. Het doet allemaal een beetje teruggrijpen naar de opleiding van de zogenoemde remont paarden, de, de, de dienstpaarden van vroeger van het leger, want die moesten zowel een paar uur op uh, appel stokstijf uh, blijven staan als de plek waar nu het beatvolleybal is. Daar staan normaal de, de, de horse guards, per weet is dat. En uh, dan, ze moesten ook een stuk geschut kunnen trekken door het veld. En ze moesten ook nog eens een keer met een ruiter met een sabel op hun rug, moesten ze een charge uit kunnen voeren. Nou, dat is eigenlijk de bakenmat, die veelzijdigheid van uh, de military, zoals het vroeger heette, en nu eventing. Voor Nederland dus een drietal Gisteren hebben we al Tim Lips aan het werk gezien, met een een licht tegenvallend resultaat. Hij staat nu op de 26e plaats met 51,70. Maar we hebben net een tweede voor Nederland rijdende ruiter gehad. Ik zeg het bewust zo, want het is, hij heeft al een Nederlands paspoort, maar hij spreekt geen Nederlands. Het is Andrew Hefferman, geboren in Hongkong en uit een Nederlandse moeder die in Den Haag lange tijd heeft gewoond. Maar hij voelt zich toch wel Nederlander en is zeer vereerd dat hij deel uitmaakt hier van het Nederlands team. Met zijn hele jonge paard, het jongste paard eigenlijk van het veld hier, Nederland. Merrie, uh, Miltime Corolla reed hij een voor zijn doen zei hij een hele goede proef. Hij had alleen bij de vliegende changementen, zoals ze dat noemen. Dan uh, wisselen de paarden in galop van de linker naar de rechter galop. En, uh, en, en daarbij op de, dat op de midden van de diagonaal moet je dan een, een changement uitvoeren. Wel, daar ging het een beetje mis en kreeg hij van een van de juryleden en, uh, een vijf. Maar verder was het een uh, hele gelijkmatige proef. En uh, ja, nou ja, wat ze moeten doen hier, de Nederlandse eventriaders, is zorgen dat ze morgen ook rondkomen. En uh, mag over de tijd zijn. Als ze maar geen, geen, niet te veel strafpunten maken. En in ieder geval geen valpartijen. En dan het afsluitende springen. En dat zou dan een opmaat moeten worden naar Rio. Maar nogmaals, het, uh, hij staat nu op plaats 22 met 50,70. Individueel heel goed resultaat voor hem. En straks zo rond de klok van kwart voor vier als ik het goed heb. Maar het kan een beetje uitlopen. Want we zitten hier in het onweer en de regen onoverdekt. Uh, maar voor de ruiters is dat uh, veel vervelender. Kwart voor vier krijgen we. De derde en laatste deelnemster, de slechts 22-jarige Helene Penn. Met haar paard Vira. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Giles Band met Centerfold. Een aantal keer zijn ze weer bij elkaar gekomen, wat wel opvallend was in 2010. Stonden ze in het voorprogramma van Arrow of Miss in Fenway Park. Een mooie baseball ground, honkbal. We gaan beginnen aan het mediaforum. Dat doen we vandaag met Joost Niemuller. Die is nee, een... we gaan nog eerst even naar sport. Oh, we gaan nog even badmintonnen. Ja, ja, ja, wil zo gaan. Ja, dus ja, ja, je bent van het nieuws. Ik doe de sport. Uh, nee hoor. <laughs> Theo, is het afgelopen bij badminton? Ja, Jax gaat ter komen nu en uh, stand 21-7 in de tweede game uh, geeft aan uh, dat het een uh, eenvoudige, eenvoudige game was. Die tweede die ging stukken beter dan de eerste en ze maakte ook veel beter jouw gebruik van de wind die hier in de hal staat, hoe raar dat ook uh, klinkt. Je wint voordeel. En uh, zij deed dat beter dan uh, Actiele stap, Zoals je ziet, vaart hier altijd door die airco's. en Je moet dat een beetje aanvoelen hoe je die ballen dan, hoe je die shuttles moet slaan. En zij deed dat duidelijk beter dan haar tegenstanders. En heeft dus verdiend en uh, goed gewonnen in deze eerste wedstrijd. in het puntje van het bettin toernooi En gaat dinsdagavond weer verder. 10 uur Engelse tijd tegen de IJslandse Ragnar Ingols. Tot hier. Nummer 81 van de wereld uh, heeft nog nooit tegen gespeeld. En bij winst, dan gaat jou Yi door in het toernooi. Dat zou een goede prestatie zijn van uh, Yi die bezig is aan haar laatste puntje, Haar laatste grote internationale kunstje. de start goed hier in het Peddleton toernooi. Het wielrennen dan bij de vrouwen. Het nog steeds compleet, Gio? Peloton compleet, uh, behalve de achterkant waar uh, we zojuist een lekke band zagen van Giorgia Bronzini... de wereldkampioene van de afgelopen twee jaar. De vrouw die dus twee keer achter elkaar, Marianne Vos, klopte in de sprint op een wereldtitelstrijd. En zij reed lek toch wel op een ongelukkig moment, want aan de voorkant van het peloton... besloten de Amerikaanse even vol gas door te trekken. En Bronzini is nog steeds niet aangesloten. heeft wel de auto van de Italiaanse ploegleiding bij zich en komt nu tussen de auto's terecht. Wordt zelfs opgewacht door een ploeggenote dan kan ze uiteindelijk aansluiten bij het peloton. En dan zie je toch wel dat uh, het niet hebben van de oortjes... dat het af en toe ook wel eens een nadeel is voor sommige rijsters in het peloton. Want ik kan me niet voorstellen dat als Bronzini had lek gereden... terwijl er communicatie was geweest... dan waren ze aan de voorkant waren ze behoorlijk hard uh, verder doorgetrokken. En dan was het nog moeilijker geweest voor de Italiaanse om erbij te komen. Dan hadden ze alles eraan gedaan om deze supersprinster... Dit, uh, kampioenschaps, uh, deze kampioenschapsrenster, om die los te rijden. Want die wil je niet meenemen... naar de Bronzini sluit alweer aan bij het peloton. Zojuist ook een valpartijtje aan de achterkant van het peloton. En Judith Arndt, de Duitse, de wereldkampioen tijdrijder, Die op een ongelukkige manier een beetje in de kant werd gestuurd door een vrouw met een lekke band. Maar ja, moet je maar niet voortdurend achteraan rijden in het peloton. Nou, we mogen we dan nu beginnen met het uh, media voorhoofd. Ik vind het goed. Oké. Okay. Mediaforum, gaan we mee beginnen? Wij zitten hier in Londen in Hilversum. Joost Niemuller, hij is blogger bij de Dagelijkse Standaard. Joost, goedemiddag. Ja, hallo uh, Londen, hier is Hilversum. <laughs> en uh, Marianne Zwageman uh, heeft een communicatiebureau, is schrijfster, uh, medeoprichter ook van Poont. Zit op mijn plaats daar in Hilversum, begrijp ja. ik dat? <laughs> ja, ja, en ik blijf hier ook. Het bevalt heel goed. Ik lees al je tweets altijd, Marianne. Het oh, heel je. goed. <laughs> uh, we beginnen even met wat, wat uh, triest nieuws. Uh, acteur Geoffrey Hughes is overleden. Hij heeft nog wel de nieuwsquiz gehaald bij ons. Uh, bekend geworden van. Uh, TV-serie Schone Schijn, dat heet dan eigenlijk Keeping Up Appearances. Ik begrijp dat jij daar fan van bent, Marianne Zwagen? Voor duidelijkheid, hij speelde Onslo. Ja. Hij speelde ja. Onslo. Nou, fan is misschien wat groot worden, maar ik vind het wel een hele leuke serie. En ik, ik leefde in de naïeve veronderstelling dat het uh, gewoon nog steeds nieuwe afleveringen waren. Maar die worden, <lacht> geloof ik, <lacht> sinds 98 al niet meer gemaakt <lacht> ja. of zo. Nee, die en, en, steeds eraan. Maar dat is ook de kracht dat het zo tijdloos is. Dus uh, dat is wel, denk ik, wat er heel erg mooi aan is. En Onslo had daar een hele mooie rol. En het is niet zo verwonderlijk dat die man niet zo oud is geworden, want die zag er niet zo heel gezond uit. Uit. Joost, ga jij Onslo missen? Uh, nee, <laughs> ik heb <laughs> echt geen flauw idee wie Onslo is. <laughs> ik lig er ook niet. Ja, een Schone heet? Schijn, ja, met ja. Hij vindt. Het is een, een geweldige. Bouquet. Het, ja, het ja, Bouquet die naam, met, met, de, met de Bouquet Residence, naam ze altijd om, ja. Maar ze heet dus Bucket. Uh, nee, geweldige serie uh, met heel veel mooie, droge uh, humor. Waar we natuurlijk ook in de opening uh, met bijvoorbeeld uh, Robin Atkinson mm. van hebben genoten. Het is heel subtiele, mooie humor. Dus zullen wij maar naar iets anders gaan. Uh, bijvoorbeeld naar het aantal kijkers. Dat heeft gekeken naar de estafette dames Silver gisteren. Uh, 2,7 miljoen mensen bijna. Zaten jullie ook aan de buis geluisterd? Uh, nee, nee, het kan toch eigenlijk alleen maar zijn... omdat het kleiduiverschieten nog niet begonnen is, volgens mij. Dat is een andere maar verklaring vind jij het verder het wel leuk, dit, uh, Joost? Want uh, je, je, je bent niet echt van sport, je bent niet echt van uh, Engelse comedy... maar je, je, je, je geniet wel van het leven dus. Ja, jouw, ik, nou, ik ben nou, prima. Een, een dol op de Tour de France, behalve dit jaar. Uh, okay. uh, dat haal ik altijd wel bij... Uh, maar uh, ik vind het toch altijd wat lastig met de, de Olympische Spelen. Ik, ik, ik heb wel veel gevoel voor dat, uh, het fenomeen, de, de opening, de ceremonie. Daar kan ik toch wel aardig eens welgen. Al die naties bij elkaar, ik vind het wel prachtig. Maar uh, die sporten die je vervolgens te zien krijgen, er is vaak zo weinig te zien. Ik bedoel, neem dan dat zwemmen. Ik bedoel, er zijn alleen nieuwe technieken en zo met camera's om onder en over en achter alles te filmen. Maar het blijft toch gewoon heel saai? Ja, het kan niet helpen. Kijk, nu zien we kijk, bijvoorbeeld dat wielrennen. Daar klappen ze voortdurend van de weg. Dat is toch wel weer een oh. stukje interessanter om te zien. En er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. Eh, dat wil je bijhouden. Eh. Maar neem nou het beachvolleybal. Ja, er schijnen ook bepaalde redenen zijn om daar naar te kijken, maar met sport heeft dat volgens mij toch niet zoveel te nou, maken. Nou, ik zou het gewoon uh, 10 minuten proberen. Ja, het is zwaar. Uh, ja, het is buitengewoon zwaar. Ik maar heb goed, speciaal voor dit programma heb ik een half uur naar dameshockey gekeken vanochtend. En, en nou, daar ben je doorheen gekomen. Ja, dat was wel bloedzaaien Wedstrijd weer, toch? Of, of, of begrijp ik het niet goed? Marjan, nou, je nee. houdt gewoon niet van sport, maar dat, dat is helemaal niet erg. Uh, je hebt van die of je kent de spelregels niet misschien. Nee. Nou, Marjan, nee. Marjan, ben jij van het zwemmen? Die, die vier meiden <coughs> die waren ingetekend voor goud. Dus dat, dat ja. leefde wel in Nederland ook natuurlijk. Ja, nou, ik heb het niet gezien. Ik zat op het strand, moet ik heel eerlijk zeggen. En uh, zoals altijd. En uh, ik heb net mijn eerste stukje Olympische Spelen hier in de studio gezien. En dat was beachvolleybal. Dat heeft mij enorm geïnspireerd. Ik wil ook zo'n lijf, zo dus ik ga ja, goed, dat ook ja. doen, heb ik ja. besloten. Die bikini? Bikini heb je al, je Ja, zeggen. bikini heb ik al. En uh, die schijnt alleen nu uh, te klein te zijn. Want de regels schijnen te zijn veranderd. Dus daar moet ik misschien wat aan doen. Maar het, het leuke vind ik wel van de Olympische Spelen... het is een soort uitmarkt van de sport. Hè? Dus dat beachvolleybal of, of kleiduiven schieten... of, of dat pirouetjes draaien op je paard. Hè? Wat dan ook heel leuk is. Uh, daar kom je normaal gesproken natuurlijk niet zo mee in aanraking. Ik dan wel, want ik zit over een half uur weer op mijn paard. Uh, maar je komt in aanraking met andere sporten... omdat Juist. het evenement zo leuk is. En uh, dat wielrennen, dat boeit me dan weer niet, want dat duurt zo lang. Maar je ziet toch wel steeds weer dingen die niet zo vaak op tv zijn. En dat is denk ik wel heel leuk aan de Olympische Spelen. We gaan aan, even aandacht schenken aan het andere nieuws. Hè? Want uh, als we nou niet naar zwemmen kijken... dan uh, zullen jullie zeker uh, bezorgd zijn over de overstroming in Limburg... Uh, uiteraard belangrijker dan een medaille op te spelen, of niet? Ja, ik heb er gepleit, uh, voor gepleit dat dit onderwerp in het mediaforum kwam. Want ik, ik maak me heel grote zorgen over het gebrek aan kennis... Uh, over watermanagement in Nederland. He, we gaan er zo prat op en het is nog steeds een enorm exportproduct. Maar wat we met z'n allen ons niet realiseren... is dat we in dit landje onder de zeespiegel... Uh, die kennis eigenlijk heel hard aan het kwijtraken zijn. En uh, dan gebeurt er weer zoiets, een overstroming die weliswaar... Niet te voorzien was en waarschijnlijk ook niet te voorkomen. Ja, en dan wordt daar een beetje lollig over gedaan. Omdat het dan in Limburg is en er gaan twee schapen dood en er gaat één auto op zijn kant. Dus dat vinden we allemaal niet zo spannend. Maar als de Amstel was overstroomd, dan, dan hadden we de hele dag door uh, extra NOS-journaaluitzendingen gehad. En um, daar zou meer aandacht voor mogen zijn. Dat, uh, dat water wel echt meer en meer een issue aan het worden is. En we hebben zelfs een kroonprins die daar dan in afgestudeerd is... of zich mee bezighoudt, maar toch... Die zit ja, ja, precies, die zit dan weer daar. Ja. Um, dus het, het houdt Nederlanders helemaal niet bezig... en dat zou wel veel meer het geval ja. moeten zijn. Joost, eh, onderschrijf je dat? En ook de kritiek, met name dat, omdat dat nu dus in Limburg is... dat het veel minder hot nieuws is dan, dan dat het in de Randstad zou zijn? Nou, dat weet ik niet helemaal. Dat is typische Limburgse klacht. Je hoort het van, wij doen niet mee. Ik denk dat dat ook alweer een beetje overdreven is. Het is natuurlijk wel zo dat... Uh, in dit geval is het volgens mij niet zo'n heel ernstige overstroming. Laten we wel wezen. Maar de, het is natuurlijk wel eens wel een ernstige omstroming geweest... toen die Maas uh, een paar jaar geleden uh, overstroomde. En volgens mij werd daar toch ook niet echt lacherig over gedaan. Volgens mij was dat, is dat toch een beetje een, een, een Limburgse folklore... om dat elke keer te roepen dat ze niet serieus genomen worden... Het is aan de andere kant wel zo dat het natuurlijk wel een serieus probleem is... met al die bebouwing, uh, continu maar aan die rivieren... op plekken waar je helemaal geen bebouwing hoort te zijn. Dat je daar vroeg of laat uh, ja, wachten op problemen in. Nou ja, dat, dat waterschappen worden bestuurd door politici... die uh, zijn, zijn uitgeloot voor iets anders belangrijks als de gemeenteraad. En uh, dat, dat hele beheer van het water is in Nederland gewoon niet in goede handen. En dat is zo'n onderwerp waar media veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. En nogmaals, dit kleine overstroming is waarschijnlijk niet erg genoeg... Maar er zou meer aandacht voor moeten zijn. Want we vinden waterschap altijd saai. En tegelijkertijd doen ze natuurlijk heel veel werk. Nog even iets anders. De peilingen gaan maar door dit weekend weer. SP nu de grootste. Bij Maurice de Hond althans. 34. VVD 31. Joost, volg je dat allemaal? Ja. Doen we er wat mee? Op zich moeten we die peilingen natuurlijk altijd relativeren. Dat is altijd waar. Wat we gezegd? Een zeteltje meer of een zeteltje minder zegt niks. Gezien hoe het gedaan wordt. Nou, dat verhaal kennen we nu wel. Maar. Ik vond dat minister de Rond dit keer wel een interessante analyse had. Uh, hij ging in op het fenomeen dat mensen strategisch zouden kunnen gaan stemmen... en wat dat dan zou kunnen betekenen. En dan zou het dus een strijd worden tussen Roemer en Rutte. En hij zegt dat uh, wat hij dan meet, uh, zou, dat, zou dat kunnen leiden... dat er dus inderdaad voor het eerst een kabinet uh, uh, Roemer uh, zou kunnen komen. Um, en dan dat... komt er erop neer dat bijvoorbeeld PvdA's die nu twijfelen... dat die misschien nu straks naar de SP gaan ofzo? Ja, uh, Strategisch gaan stemmen, denken van dan worden we toch de grootste en dan... Ja, of, we... of, of, of, of, of, of inderdaad, meer in het algemeen, uh, linkse mensen die denken van nu hebben we eindelijk een kans en die roemer is onze man en daar gaan we voor. Dus het kan oh. ook weer links of, of van D66 misschien zelfs wel komen. Ja. Of van PVV, want uh, daar uh, stroomt natuurlijk ook veel weg naar SP. Ja. Marian, het lijkt steeds meer, dat was al een beetje gezegd... Hè, een strijd uh, Rutte-Roemer te worden. Uh, we hebben gisteren gesproken over het verkiezingsdebat van RTL... Uh, waar ze eigenlijk alleen maar Roemer en Rutte wilden. Uh, is dat goed? Nou, dat is wel goed, want dit, dit land is natuurlijk versnipperd geraakt... in al die politieke partijen met allemaal zeteltjes... en waar geen regering mee te vormen is. Dus het zal wel wat helderheid brengen. Maar tegelijkertijd, de verkiezingen zijn nog maar zeven weken weg... en tegelijkertijd ook nog steeds zeven weken weg. De campagne is nog helemaal niet op gang... Uh, Allerlei prominente politici die, die zijn in een soort van zomerslaap... zijn ook op Twitter niet actief. En uh, gelukkig ook misbruiken ze niet de Olympische Spelen... om daar weer allemaal lollig te doen. Ik heb alleen Rutte daar prominent gezien... maar echt wel in zijn rol als, uh, als premier. Dus de campagne is gewoon nog helemaal niet in gang. Ja, en, en er komt er nog één uh, dingetje bij. Uh, dat is dat natuurlijk de verkiezingen niet alleen maar gaan over het mediaspel hier tussen die twee. Maar dat het vooral heel erg zal komen door wat er in Europa gebeurt. En wat dat betreft uh, denk ik dat de PVV nog als, als veel te klein wordt ingeschaald momenteel. Ja, uh, goed. Uh, Marian gaat uh, op het paad zitten vanmiddag. Ja. Uh, Joost, jij, wat ga jij nog doen? Uh, ik ga denk ik even in de zon een uh, interessant boek lezen. Oké, okay, ja, ja, dat, dat ook kan leuk. ook. Goede <laughs> tijd. Uh, goed dat jullie er waren. Marianne Zwageman en uh, Joost uh, Niemuller voor ons Mediaforum. Half drie. We gaan het nieuws. Miserlot Thomas. De brandweer in Sleenaken is bijna klaar met het wegpompen van het overtollige water uit het riviertje De Gulp. Na een enorme regenbui in België stroomde de rivier over vannacht en kwamen twee straten onder water te staan. Auto's werden meegesleept, die zijn inmiddels opgeruimd, twee hotels liepen flinke schade op. In een treintunnel in Rotterdam over Schie is voor de tweede keer in vier dagen tijd een vira gestrand... Een trein die op weg was van Rotterdam naar Amsterdam... kwam in de tunnel door technische problemen tot stilstand. De 53 passagiers konden na een uur in de tunnel overstappen op een andere vira. Woensdag zaten 300 reizigers anderhalf uur vast in een vira in dezelfde tunnel. En de Tilburgse kermis heeft een recordaantal bezoekers getrokken tussen de 1,5 en 1,6 miljoen. Vandaag is de laatste dag. Afgelopen maandag, dat was roze maandag, was de drukste dag met 375.000 belangstellenden. De tiendaagse kermis in Tilburg is de grootste van de Benelux. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Jack. Ja, het is mooi om te zien. Ik zit uh, met verbazing te kijken naar de koers uh, bij de dames waar de slag uh, nu uh, een beetje gemaakt wordt. Uh, Gio, ik, ik zie Italië, ik zie Team Jose, maar ik zag ook Nederland. Ja, de Nederlandse vrouwen hebben in ieder geval besloten om de koers hard te maken. Een paar keer Ellen van Dijk al gezien, die het geprobeerd heeft met haar tijdrijderskwaliteit. Zou ze kans verslagen moeten hebben. Maar iedere keer wordt ze toch weer teruggepakt door een jagend peloton. En zojuist was het Loes Gunnewijk, een van de andere helpsters in die Nederlandse ploeg. Die probeerde weg te rijden. Terwijl we nu kijken naar een groepje van vier vrouwen die toch wel een klein gaatje slaan met het peloton. En dan springt er ook een van de Nederlandse vrouwen naartoe. Is dat dan opnieuw Ellen van Dijk? Ik geloof het wel. Die daar de sprong maakte naar voren. En dan hebben we, kijk eens even, acht vrouwen bij elkaar. Nou, dan komen er toch wel weer meer van achteren. En dat betekent dat er toch meer vrouwen mee springen naar voren. Het is alleen een beetje lastig voor die vrouwen, want we zijn inmiddels wel in die heuvelzone aangekomen. Nog niet de beklimming van Box Hill, maar zo langzamerhand gaat het wel bergop, bergaf. Ook Annemiek van Vleuten die zich daar van voren meldt aan de rechterkant van de weg. Ellen van Dijk daar in het midden. En dan ben ik benieuwd of ze nou eindelijk eens ...een keer een gaatje kunnen slaan, want tot nu toe is er controle in de koers. En niet zozeer van één ploeg. Het is uh, voortdurend, uh, als er een paar vrouwen wegrijden... ...dat uh, meteen uh, de andere ploegen de hard achteraan rijden. Het is niet zozeer dat één ploeg deze koers domineert. Maar je ziet het, als het berg op gaat, dan wordt het toch uh, lastig. Dan zie je dat sommige vrouwen toch wat moeite hebben. Emma Pouli helemaal aan de rechterkant van de weg. Die uh, kan uh, prima klimmen natuurlijk. Die uh, zal op dit terrein zal ze zich als een vis in het water voelen. Maar voorlopig is het weer even wapenstilstand... Alle vrouwen bij elkaar, terwijl ze voor de eerste keer een beetje bergop rijden. Straks krijgen we voor de eerste keer boksheel. De grote prijs van Hongarije, Formule 1-wagens. Hier is Ronald van Dam. Ja, daar zitten we in de fase van de eerste serie pitstops. En de koploper in de race, Lewis Hamilton. En die had eerder in de uitzending het nummer My Angel is a centerfold. Nou, dat kan hij inderdaad zeggen, want zijn vriendin is niemand minder dan Nicole Schetzeringen. De Pussycat Dol. Als je dan toch uh, een vriendin hebt, dan is dat misschien een, een goede keuze in het geval van Lewis Hamilton. Hij is teruggezakt naar de vierde positie. En Hamilton is wel weer eens toe aan een goede, goed resultaat. Na Canada in de drie races die Volte twee keer niet aan de finish gekomen, en slechts één achtste plaats. En daar is hij in de strijd om de wereldtitel gezakt naar, de naar 92 punten en dat betekent de vijfde positie in het kampioenschap. En zijn contract bij McLaren loopt af. Hij is zich aan het bedenken wat hij gaat doen. Wil hij bij McLaren blijven of gaat hij misschien naar Ferrari, waar het zitje naast Alonso vakant is als Massa daar uh, mag vertrekken? Want die doet het allemaal niet meer zo geweldig de laatste tijd. Kortom, het silly season in dat opzicht is ook begonnen te speculeren over de kansen waar de rijders volgend jaar zitten. Maar op dit moment dus komen ze één voor de één binnen. Net zagen we dus Hamilton en nu ook Romain Grosjean die de Leiding even had overgenomen. Het zijn de verplichte pitstops, want ze moeten beide bandenspecificaties dus normaal één keer gebruiken in de race. Maar gaan maar uit van twee of drie pitstops in deze Grand Prix. Die inmiddels ongeveer op een derde zit. Leiding in de race is overgenomen nu door Kimi Raikkonen. Maar het kan nog een lang heet middagje worden op de Vonga. Ik sta vierkant achter jullie in het geval van een aanval op Iran. Dat liet de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney weten aan premier Netanyahu van Israël. Romney is op dit moment op bezoek in Israël, correspondent Monique van Hoogstraat in Jeruzalem. Uh, Romney heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zijn hoofd, uh, is natuurlijk op campagne. Of moeten we deze uitspraak niet alleen in dat daglicht zien? Nou, niet alleen, maar wel vooral, denk ik. Het is vooral bedoeld uh, voor thuis, voor de kiezers thuis. Met name natuurlijk de uh, Joodse kiezers thuis. Om te laten zien uh, dat hij uh, vierkant achter uh, Israël staat. Uh, hij zegt hier niet uh, hardop in het buitenland dat uh, Obama dat niet gedaan heeft. Maar dat is natuurlijk wel zijn boodschap. Als je nou kijkt naar wat hij precies zegt. Uh, hij heeft gezegd, ik zou het respecteren. Als Israël een besluit nam om Iran aan te vallen... Dat verschilt niet zo heel veel van wat Obama gezegd heeft. Uh, in beide, beide zeggen eigenlijk... Uh, eerst de diplomatie uitputten tot het niet langer kan. Mocht het uh, uiteindelijk tot een militaire aanval komen... Nou ja, dan, dan moet Israël vrij zijn. Het is een soeverein land om zijn eigen besluiten over te nemen. Ze laten zich beide, ook Romney niet... Romney zegt niet en dan gaan we, uh, dan gaan we direct mee in die strijd. Dus in die zin zegt hij eigenlijk hetzelfde als Obama. Wat gaat Romney exact doen vandaag... Hij, gaat eerst, hij is nu uh, een paar bezoeken aan het afleggen. Hij heeft met uh, uh, president Peres gesproken. Hij gaat ook met de Palestijnse premier uh, Fayyad spreken. Netanyahu heeft hij natuurlijk al gezien. En dan gaat hij een, uh, een groot uh, fondsenwervingsdiner uh, geven. Uh, tenminste, dat was hij van plan om dat vandaag te doen. Uh, even vergetende dat het vandaag een vaste dag is hier in Israël. Uh, mensen herdenken de. Vernietiging van de eerste en de tweede tempel. Heel lang geleden allemaal, maar speelt hier wel een rol. Uh, niet de tijd om een uh, heel groot diner te gaan geven. Dus dat is een uh, ontbijt geworden morgenochtend. En daar schuiven zo'n twintig tot dertig uh, rijke uh, Amerikaanse joden aan. Sommigen meegekomen uit Amerika, sommigen van hier. Die dan vijftigduizend dollar neerleggen uh, voor dat ontbijt. Ik geloof per echtpaar vijftigduizend dollar om zijn campagne uh, te steunen. Houdt het overigens de Israëliërs bezig dat Romney op dit moment in Israël aanwezig is? Uh, nou, de kranten staan er in elk geval uh, wel vol van. Zowel uh, de link linkse als wat meer rechtse kranten. De rechtse kranten die Romney natuurlijk, uh, natuurlijk heel erg uh, steunen. Uh, en dan is er een, een grote groep uh, Amerikaanse joden uh, die hier woont in Israël. Naar schatting 150.000 van hen hebben ook stemrechten in Amerika. hebben een Amerikaans paspoort. En uh, die zullen dit uh, bezoek wat, wat nauwgeletter volgen natuurlijk. Over het algemeen is het zo uh, trouwens dat uh, Joden in Amerika uh, wat vaker uh, he, democratisch stemmen. Terwijl uh, Amerikaanse Israëliërs hier, Joden hier, geneigd zijn om wat uh, meer republikeinse stemmen. En er is nu ook een campagne bezig vanuit juist vanuit die republikeinse hoek om die mensen ook uh, ertoe te bewegen dat ze zich gaan registreren. Zodat ze straks ook. Hun stem gaan uitbrengen uh, voor Romney. Want uh, nou ja, het, is, het, het, het, het hangt erom. Hè? Nu 50-50 Obama-Romney. Uh, nou ja, een, een, een aantal stemmen uit Israël, een aantal tienduizenden stemmen uit Israël, zou natuurlijk invloed kunnen hebben. Dus uh, die campagne die wordt nu uh, wel hevig gevoerd. Met andere woorden, hij heeft zich enigszins uitgelaten over... Uh, nou ja, goed, Israël, uh, als er iets gebeurt, doe het eerst rustig, maar oké. Okay. Uh, hij wil fondsen werven, maar gaat hij zich ook uitlaten... over de heikele situatie die er altijd is tussen Israëlische en Paleta Palestijnse kwesties? Nou, het lijkt me niet dat hij dat uh, aandurft. Hij moet natuurlijk al ontzettend voorzichtig zijn uh, in het algemeen op deze reis. Dat hebben we ook in uh, Londen gezien. Uh, daar hebben we ook over bericht, hè, hoe hij zich... Uh, een beetje heeft gegalopeerd met opmerkingen... over de voorbereiding voor de Olympische Spelen. Nou, dan moet je hier in Israël helemaal oppassen, natuurlijk. Uh, daar ligt alles nog veel gevoeliger. Het is natuurlijk ook niet een reis die bedoeld is... om, uh, voor, voor, om diplomatie te bedrijven. Uh, het is vooral een reis die bedoeld is om aan het thuisfront te laten zien... dat hij uh, vierkant achter Israël staat. En dat kan die maar het beste zo voorzichtig mogelijk zijn, denk ik. Dankjewel. En wij gaan als de wiede weer gaan naar Gio. Hè? Want, uh, Jurgen, uh, Vos, Vos, Vos... Ja, zo gauw Vos doorstaart roert, om het maar eens even zo te zeggen. Dan ga je toch meteen eventjes recht op je stoel zitten. Want dan gebeurt er in elk geval iets in het peloton. Marianne Vos die het nu probeerde nadat we eerder al Loes Gunnewijk hadden gezien. En Ellen van Dijk. Ze kreeg meteen een kleine Amerikaanse met zich mee, Shelley Olds. En uh, inmiddels zien we ook wel dat het peloton toch is uitgedund. Tot, nou wat zullen het zijn? 15, 20 vrouwen. Dat is echt alles wat nog over is. En dan moeten we de eerste beklimming naar uh, die heuvel. Uh, hier naar Box Hill moeten we nog krijgen, de eerste van de tweede. Het is nu Annemiek van Vleuten die wegrijdt uit dat kleine groepje. Het is een tactisch spel natuurlijk. De Nederlandse vrouwen spelen dat prima op dit moment. Ze proberen zoveel mogelijk concurrenten kwijt te raken... voordat het straks weer teruggaat in de richting van Londen. Want dan moet je ze niet meenemen, met name de Italiaanse sprintsters. Mooi teamspel dus van de Nederlandse ploeg. Spervuur aan demarages. Het is gevaarlijk onderweg, want de wegen zijn glad. En af en toe in die bochten dan zie je weer een van de vrouwen... Die wat minder goed kunnen sturen. Zie je onderuit gaan. We zagen net een Wit-Rusin onderuit gaan. in een afdaling. En eerder ook al wat valpartijtjes. van met name vrouwen uit Venezuela. en Brazilië. Die zijn dat niet gewend om in deze omstandigheden. te koersen. Van Vleuten wordt weer teruggepakt. door het eerste deel van het peloton. We weten in elk geval dus dat zij daarin zit. Dat Marianne Vos daarin zit. En dan ben ik benieuwd. als we nog even een blik vergund krijgen. op de rest van die groep. of er nog meer Nederlanders bij zitten. Ik dacht dat daar ook nog Ellen van Dijk zat. Drie Nederlandse vrouwen. In ieder geval in het eerste stukje van het peloton. Dat een uh, Wicked Way en uh, Wayland is hier bij ons. We gaan zo meteen met hem praten. Ja, maar hij vanaf kijkt, nu uh, hebben we van iedereen waarvan we muziek hebben, die komt dan live aanschuiven. Oh ja. dus ja, er staat wel een lijst. Maar hij kijkt met ons ingespannen mee naar uh, de wegwedstrijd bij de vrouwen. En Annemiek van Vleuten lijkt weg, Gio. Nee, dit is Ellen van Dijk hey, die van nu, Dijk. Uh, weg is. Ja, ja, maakt niet uit hoor, wat Annemiek van maar Vleuten was van net... muziek uh, ja, ze, nou, ik wil bijna zeggen ze lijken allemaal op elkaar, maar als je ze van dichtbij ziet is dat absoluut niet zo hoor. Maar uh, Ellen van Dijk is nu de vrouw die wegspringt nadat uh, Annemiek van Vleut het eerder heeft geprobeerd. Marianne Vos hebben we al in de aanval gezien. Loes Gunnewijk hebben we in de aanval gezien. En van Dijk rijdt nu samen met een Française Audrey Cordon die uh, het gaatje dichtte. En dan kijk ik weer daarachter naar dat uh, peloton en dan zie ik toch wel dat het peloton weer is aangegroeid hoor. Zojuist waren het nog hooguit 20 vrouwen die helemaal uh, bij elkaar zaten. De rest was allemaal kapot gereden zo leek het door die aanvallen met name van Marianne Vos, want dat zag er echt scherp uit wat zij daar deed maar nu zie je toch weer dat hele blok bij elkaar het zijn er een stuk of nou 35, iets meer dan de helft van het aantal gestarte vrouwen die er nog uh, meedoen, die nog meedoen om de Olympische titel. Christian Armstrong zagen we zojuist ook daar achteraan rijden die gaat zich op de tijdrit richten zij is uh, moeder geworden, is inmiddels toch weer op de fiets gestapt en hij heeft echt alles aan de kant gezet om toch maar weer succesvol te worden op de Olympische Spelen, maar zij zal dat dan voornamelijk op de tijdrit willen doen. Want dat is haar specialisme. Het peloton dat danst omhoog. Want we gaan langzamerhand weer de hoogte in. We zijn nog steeds niet bij Box Hill. En die twee vrouwen. Die Nederlandse Ellen van Dijk en die Française uh, Cordon. Die hebben een kleine voorsprong. 100 meter. Meer is het niet. Het is wel mooi om te zien. Hou je van sport? Nou, ik ben niet echt zozeer een sportkenner of volger. Maar ja, ik heb het vaker gezegd. De wielrenner vind ik echt de mooiste sport die er is. Dat heb ik zelf ook uh, beoefend. En uh, ik, ik vind het zo'n inspanning. Ik vind het zo'n krass inspanning. Ja. Maar heb je ook zoiets van... Ik heb dat heel erg. Uh, nu fietst iemand van Nederland vooraan. Mm -hmm. Dan trekt het mijn extra aandacht. Ja, ik denk dat dat logisch is. Ik denk dat het iets is wat je herkent of zo. Maar... Um, Nee, ik kan ook de Tour de France kijken en ook al is er geen Nederlander in de aanval. Dat als er mooi gereden wordt, of, of nou ja, zoals hier ook, als er tof gereden wordt, dan, dan ja, hoeft voor mij niet per se een Nederlander te winnen. Het is alleen maar mooi meegenomen, dat is voor je land te gek, maar voor de sport ja, moet gewoon de beste winnen. Je bent hier aangeschoven, wat wij zeer op prijs stellen, maar je bent hier niet alleen voor ons gekomen, heb ik het idee. Weet ik niet. <laughs> wat ga je doen? Uh, ik, ik weet niet waar ik ga doen. Ik, maar je hebt mijn... ge... ja, nee, maar ik bedoel, je hebt gisteren opgetreden. <laughs> ja, nee, dat pas klopt. op hè? Een <laughs> nou, <Goh>, Wij zijn gisteren ben ik aangekomen hier in het uh, Holland Heinekenhuis. Uh, de, de ...opgetreden en, en morgen daar weer optreden. En, en ik mag hier een beetje in het uh, Olympische dorp rondhangen... ...en uh, een beetje opsnuffelen wat hier allemaal gebeurt. Zijn is los... een beetje los, de Nederlandse supporters met name? Want die komen hier in het Holland Huis. Ja, nou, gisteren was het vrij rustig, moet ik je zeggen. Maar het was ook bloedje heet daar ja. binnen. Dus uh, je moet wel echt, uh, echt een beetje de rust bewaren, maar... maar... Um, de mensen zijn wel in, in vol ornaat, zeg maar. Dat zijn zoals we dat gewend zijn van de, van de Nederlanders. Ja. Ja, dat, maar er uh, dat waren uiteindelijk goed. toch weer, geloof ik, een man of 4.000, 5.000 uh, ja. hier. Dus ja, gisteren 6.000 kaarten verkocht. Ja. Het weer, is een ja. immense hal. Ja. Uh, is het... Uh, is het voor jou ook een kick om, om, om daar te staan? Je hebt natuurlijk zoveel al meegemaakt. Ja, weet je, het ding is, kijk, een, een, een podium en een, een, een hal, en, een, ja, zoals van, de, van dit formaat, ja, dat ken ik wel. En dat bedoel ik niet arrogant, maar dat, ja. Ja, dat heb je vaker gedaan. En, uh, maar de, de ervaring van, ja, nogmaals, de Olympische Spelen, om daar heel dichtbij te zijn, om die sporters van dichtbij te zien, de coaches, nou ja, de mensen die daar uh, heel erg druk mee bezig zijn, om, om, om die. Uh, uh, inspanningen te zien. Dat, ja, dat vind ik wel mooi. Is daar een parallel ook met, uh, met artiest zijn in Nederland? Focussen, ja. Focus, uh, uh, ja. ja ik denk ook dat... altijd weer spannend, wat mensen ervan vinden natuurlijk. Ja, nou, het ding bij ons is dat wij, wij leven iets meer van dag tot dag of van week tot week, hoe moet je dat zeggen? Ik bedoel, uh, ik, ik hoor het liefst pas op donderdag waar ik vrijdags moet spelen bijvoorbeeld. liefst op vrijdag eigenlijk maar. <laughs> nee, nou handig dat het voor het optreden is hè? Ja, je precies. hebt ook voor die artiest: hallo Stadskanaal! Die nee, nee, staan nee, dan nee, in nee ik, nee, ik weet dan wel waar ik, uh, waar ik ben. Uh, maar het, het, het, um, ik, kijk, op zo'n race daar, daar ga je een heel jaar lang, of twee of drie jaar lang, en, dan leef je daar naartoe. En dat is dan je mm. ultieme piekmoment. En ja, wij mogen onze momenten iets vaker laten pieken. Maar goed, ja, als jij een plaat maakt, dan ben je ook een tijd bezig in, in de ja. voorbereiding, schrijven. Nou, uiteindelijk wordt het ja. opgenomen. Ja, maar dat hangt meer af van het toeval, denk ik. In sport mag je, heb je geluk. En je hebt een, een, een, een, omstandigheden die je sport misschien af en toe wat makkelijker maken, weet je, als het droog is... of als er minder wind staat, of, mm -hmm. nou ja, noem het maar op. En, en muziek mag gewoon gebeuren, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ik denk dat daar een groot verschil in zit. Nou, Heb je de gelegenheid om nog, iets, uh, sorry, uh, om nog iets te gaan bekijken hier? Nou, um, we willen wel wat uh, dingen bekijken, maar... we hebben nog niet iets gevonden waarvan ik nou zeg van... Nou, dat... Ik, ik had heel graag de dressuur willen zien van de paarden. Ja, ja. Ja, dat, vind ik, dat vind ik heel erg mooi. En, en het wielrennen vind ik ook heel erg mooi. Maar ik kijk de, wielrennen liever op, uh, op televisie. Ik vind het ja. nou wel weer grappig dat je dat zegt, dat dressuur. Want je denkt dat toch wel een beetje rock'n'roll, een beetje ruig. Nee, ik vind een... paarden prachtig. Een beetje die paarden Ja, ja nou, dat, vind ik, dat vind ik zo mooi. Dat is uh, de, uh, mens en dier. Het uh, heeft twee kanten. Dit is uh, puur mens en, en daar is het gecombineerd. Ik bedoel... Die fiets die doet toch al wat jij wil, in principe. En het paard, dat moet je toch maar nog maar zien te, zien ja. te trainen. Zien te maar je komen. hebt vandaag in principe niks op je programma staan? Uh, in principe niet, nee. Wimbledon, ga lekker naar Wimbledon. <laughs> naar Wimbledon. Ja, is is ja, ja mooie... dat is zo mooi om rond te lopen. Uh, vandaag Robin Haas in enkel en dubbel. Ik zou er absoluut. Het, het is zo mooi om te zien om, om gewoon Wimbledon, het instituut Wimbledon, te bekijken. Dat zou ja. ik jullie wel adviseren. Maar... Ja, nee. Ik, uh... ja, we gaan eerst even weer naar Gio. Uh, want uh, Nederland steeds uh, uh, voor in de koers. Maar ik zie ook heel veel Italiaans. Uh, en er zal zich een aantal nog behoorlijk aan het verschuilen zijn. Ik denk het wel hoor. Ik denk dat met name die sprintertjes dat die zich allemaal verschuilen in het peloton. En Christian Armstrong, die tijdrijdster uit Amerika... die rijdt de hele tijd een metertje of tien achter de laatste renster van het peloton. Die wil geen enkel risico nemen. Maar dan denk ik dat je beter vooraan kunt rijden dan op die plek. Want je ziet het vooral vaak gebeuren daar in dat vrouwenpeloton... dat er aan de achterkant veel gevallen wordt. Door met name de vrouwen die wat minder goed kunnen sturen. Aan de voorkant zagen we wel dat Dijk en die Franse, die Audricon teruggepakt zijn door het peloton. En dat gebeurde allemaal in een afdaling... waar we Olga Zilibinskaya, de Russin, op kop zagen rijden. En dat is niet zo verwonderlijk dat zij daar op kop rijdt... want dat is een van de beste dalers in het vrouwenpeloton. Dat heeft ze in allerlei koersen waar echt serieus gedaald moest worden... heeft ze dat wel bewezen. Letterlijk als een baksteen gaat die naar beneden. Nu is er weer even rust daar in het peloton. Russin naast de Ellen van Dijk. Ellen van Dijk dus wel nog steeds op de eerste rij van het peloton. Maar het tempo is even... Iets gedrukt en Box Hill dat nadert. De eerste klim. We hadden door met uh, Waylon die hier bij ons is. Omdat hij ook aan het optreden is in het uh, Hollandhuis. Uh, wat, wat, wat, wat ben jij eigenlijk zelf? Qua, uh, qua stijl. Want die, die plaat die we net hoorden. Dat is alweer van een tijdje geleden. Mm -hmm. Ja, Dat klinkt heel erg soul. Jack herkende het zelfs. Hè? De soul train van vroeger hoorde hij erin. Ja, eind ja, jaren zestig. Uh, met maar mooie blaas. country ben jij wel eens een beetje in die hoek gegaan? Uh, ja, nou, dat is, dat is mijn, mijn opvoeding geweest eigenlijk. Dat is mijn leerschool geweest. En, uh, en van daaruit ben ik gewoon een heleboel muziekstijlen gaan ontdekken. En ik heb me, ik heb me nooit willen vastpinnen. Op één muziekstel. Maar je dus hebt, je hebt een tijdje bij de Walen in huis ja. mogen wonen. Hè? Ja, met hem gewerkt en gewoond. Ja, ja, ja Walen Jennings. Wat voor muziek werd daar gedaan? Was dat alleen maar country ook daar bij hem? Ja, oe, jeetje. Wat stond hij ook wel open voor gedraaid? andere muziek? Nou, het grappige was zijn zoon, die nu uh, ook weer country-platen maakt. Een beetje in navolging van zijn vader. Uh, trouwens, heel erg gek, Shooter Jennings. Uh, Mooie naam ook. En, ja, en die, uh, die, die, uh, die, die, uh, die, die maakte toen vrij. Heftige rock, een beetje alla Guns N' Roses, uh, Aerosmith die kant op. Misschien juist wel een beetje om zich tegen zijn vader af te zetten? Nou, ik denk meer omdat zijn vader hem dat uh, uh, um, daarin gestimuleerd heeft. Okay. Uh, Walen was zelf een don't ever limit yourself. Weet je, waarom zou je. Country muziek namelijk, zoals Wayland het maakte, was niet echt, echt country muziek. Ik bedoel in het begin wel, geproduceerd door Chad Atkins, weet je, RCA en al het, het, het Nashville systeem, zeg maar, doorlopen. En, en midden jaren zestig uh, na nou, midden jaren zeventig uh, begon hij een beetje te balen van alles en, en ja, toen kreeg hij alle invloeden van funk, van rock, ja. uh, soul. En dat uh, bevalt jou wel om die, ja. die crossover vooral te hebben. Ja, Waylon vertelde het ook. die zei: uh, country, soul en blues are just a beat apart. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Heb jij nou nog <laughs> iemand die jij een keer wil ontmoeten op jouw muziekgebied dat je zegt dan, uh, wauw. daar zou ik wel eens een keer gewoon in een studiootje mee willen zitten. Ja. Even duetje. Ja. Uh, en noem nou niet Jack van Gelder, hè? Nee, he? Stevie Wonder. Dat ja. lijkt me te gek om daar gewoon een middag mee te... Maar het hoeft nog niet eens muziek te maken. Maar, maar, maar praten over zijn belevenis en zo? Ja, dat denk ik. Dat denk ik wel. Paul McCartney. Trent Joostuis heeft dat ooit gedaan met Stevie Wonder, die, of, nee, ik ben, oh, Sorry, wat ik nu zeg. Nee, dat, muziek het, gemaakt. Ja, dat, Backstage een keer bij... Uh, ja, precies. En, en die zei ook van, als je daar dan binnenkomt in die ruimte, dan, dan voel je al gewoon... Ja, nou dat is ook zo. Het zijn mensen die. Uh, ik heb hem ook uh, mogen ontmoeten. En het zijn mensen die. Die, die, die stralen dat van zich af. Dat is, als je naar mijn hand geeft, hoor je al allerlei tonen in je, in je hoofd. Een van, dat stroomt gewoon door die man. Mm. En dan, dat is te ver om dan op dat moment, uh, Nou ja, dat doe je op zo'n moment misschien maar om, om op basis daarvan contacten te leggen om toch eens iets samen te doen ofzo, of zo? Nee, nou ja, ik vind het niet zozeer nodig om dan te gaan vertellen... dat ik ook een zanger mm. ben en dat ik muziek maak. En, en het mooiste compliment wat ik ooit heb gekregen... en, en dat vind ik... Um, ja, ook een van de grootste, Whitney Houston, daar heb ik een, een tour mee gedaan. En we hadden het eerste optreden gehad. En ik, had, ik zong Lately van Stevie Wonder daarin. En ik kom het podium af. En, en ze staat met haar hele groep staat ze te bidden voordat ze het podium opging. is een hele intense sfeer. Dus iedereen is stil en je wil ook niet doorlopen. Dus je staat een beetje in jezelf. En zij komt na het gebed komt ze uit de groep lopen. En ze gaat eigenlijk zo twee meter voor me staan zonder me een hand te geven. En zonder iets... Ze wijst naar mezelf, was that you singing? <laughs> en ik zei, yes. En echt zo'n diva-klap. That was wonderful. Ja, dat vond ik zo mooi, want yeah, that... ik bedoel, die vrouw ten eerste hoefde ze dat niet te doen. Yeah. En op dat moment, net na haar. Ze wou het gewoon tegen me zeggen. En dat vond ik, ja, dat is mijn grootste compliment ever. Want yeah. ook al kon ze zelf niet meer zingen zoals ze dat. Uh, uh, uh, vroeger kon. Mm -hmm. dus, uh, ik, ik ga ervan uit dat ze nog steeds kan horen... wat een goede zanger is. Zeker. Maar dat zijn de mensen waar je mee samen hebt gewerkt. En dat is al heel erg tof. Maar ik, ik heb niet zozeer de behoefte... om maar met heel veel mensen te moeten werken... of maar... te, om op de foto te moeten... Of, ja. Vanavond weer knallen hier in het Hollandhuis. Morgen. Uh, uh, morgen. Morgen. Morgen. Ja, morgenavond. Ja, morgenavond gaan we weer... Uh... Hoe laat? Uh, volgens mij een uurtje voor half tien of zo. Half elf? We, we staan er. Ja? Ja, we staan er. <laughs> Ik zorg voor bier. Ja, ja, ja. <laughs> Mooi dat je hier was. Whalen. Dankjewel. En Wij gaan naar Gio. We gaan weer naar die koers waar het, waar het regent. Maar eerst nog even naar die Formule 1 in uh, Boedapest. Waar uh, op de Hungaroring uh, gereest wordt. Waar het hard gaat. En wie er aan de leiding ligt, dat weten we nu van Ronald van Dam. Ja, dat is nog steeds de man die dat in de beginfase ook deed. Na de eerste pitstops is eigenlijk alles een beetje bij de oude gebleven. Behalve dan dat Rijkoon en Alonso stuivertje hebben gewisseld. Rijkoon op de vijfde plaats, Alonso die ligt de zesde. Hamilton nog steeds aan de leiding, maar die voelt wel de hete adem in de nek van Romain Grandjean. De coureur van Lotus, de Fransman. De herentreden 2009 zat hij al eens in de Formule 1. Toen uh, moest hij noodgedwongen wat andere klassen gaan bezoeken. En via de GP2 het voorportaal van de Formule 1 weer in de koningsklasse van de autosport beland bij Lotus. voorheen. Hij ligt tweede, jaagt dus op Lewis Hamilton. Button, Jander de McLaren-Kleur op dit moment op de derde positie. En Vettel zit daar dan weer vlak achter, jagend op Jensen Button. Die op dit moment Button binnenkomt en zijn tweede pitstop gaat maken. Ja, de grote prijs van Hongarije. Ik krijg er altijd een beetje gemeende gevoelens bij. Want dit was toch de race die het overnam van Zandvoort... dat in 1985 van de kalender verdween. En de Hongaro-ring kwam er toen voor in de plaats. Het is een beetje een Mickey Mouse-baan. Inhalen gaat er eigenlijk alleen maar op het rechterstuk. En dan moeten ze ook nog dat, dat beweegbare, die beweegbare achterstuk. De vleugel daarvoor gebruiken, het DRS-systeem. Kortom, het is vooral achter elkaar aanrijden op deze baan. Maar we hebben ook legendarische races gehad. Bron, bijvoorbeeld die 2006 race die Jensen Button won met de Honda. Zijn allereerste Grand Prix overwinning in zijn loopbaan. Goed, Lewis Hamilton nog altijd is halverwege de race aan de leiding. Kijken of hij dat gaatje met Grosjean weer wat groter kan maken. Webber opgekomen naar de zevende positie. Die zou graag Alonso voorbij willen. Want hij is natuurlijk de man die achter Alonso staat op de tweede plaats in het kampioenschap. En er zitten toch al 34 punten tussen. Het lijkt een strijd te gaan worden tot nu toe op de op dit moment als het gaat om de wereldtitel tussen de Ferrari van Alonso en de twee Red Bull Mark Webber en Sebastian Vettel. Maar ja, als Hamilton hier vandaag zou gaan winnen, dan uh, pakt hij ook weer een mooi aantal punten mee en dan kan het allemaal weer anders zijn. Halverwege de race is dus, nog 34 ronden en dan weet het wie de grote prijs van Hongarije gaat winnen. Dat blijven volgen dus daarin in uh, Hongarije. Natuurlijk ook de wegwedstrijd bij de vrouwen in het komend uur van de Radio 1 Sportszomer. Peloton bij de vrouwen nog steeds bij elkaar. Het lukt maar niet om weg te komen. De Nederlanders hebben dat wel een paar keer geprobeerd. Maar voorlopig is het nog steeds één blok.